uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Betrokkenen bij de stichting Hulptroepen van Sievert van Linden wisten niet dat hij en twee compagnons er flink aan verdienden. Tegen de NOS zeggen medewerkers dat ze dachten dat het een non-profit organisatie was. Juist daardoor kregen ze ook veel voor elkaar, zegt een betrokkenen. De volkshand meldt dat Van Linden bij de mondkapjesdeal allerlei eisen kon stellen aan het ministerie van Volksgezondheid. De eisen over de prijs en vertrouwelijkheid zouden allemaal zijn ingewilligd. Bij jeugdbeschermingsorganisaties hebben de afgelopen jaren duizenden mensen hun baan opgezegd als gevolg van de hoge werkdruk. Dat melden onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow the Money. De jeugdbeschermers die probleemgezinnen begeleiden noemen het werk belastend en stressvol. Ze zeggen dat hun werk zwaarder is geworden, onder meer doordat de jeugdzorg niet meer centraal wordt aangestuurd. Verder hebben jeugdbeschermers steeds meer te maken met agressie en bedreigingen online en fysiek. Mensen tussen de 60 en 65 die geen coronaprik wilden met AstraZeneca kunnen vanaf vandaag een nieuwe afspraak maken. Ze krijgen dan Pfizer of Moderna. Eerder werd al bekend dat ze een herkansing zouden krijgen. Een deel van de mensen die via de huisarts AstraZeneca konden krijgen wilden dat middel niet, vaak omdat ze bang waren voor bijwerkingen. De reissector is bang voor lange wachtrijen op Schiphol... als het Europese digitale coronapaspoort niet zoals gepland op 1 juli in gebruik kan worden genomen. In de Telegraaf zeggen Touy en Correndon dat ze bang zijn voor administratieve chaos... als reizigers zich met papieren vaccinatie en testbewijs op de luchthaven melden. Volgens Touy moet Schiphol in elk geval op alles zijn voorbereid... om lange rijen en chaos te voorkomen. Het weer nog, vooral in het noorden nog regen, op andere plaatsen droog. En vooral in het westen zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen vrijwel overal droog, in het westen zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. VFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je bij Amsterdam nog 5 minuten vertraging op de A10 Zuid... richting de A10 West tussen Buitenveldert en knoppend De Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zanvoort heeft het. Doebak leeg. Jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, op TV radio en internet. ZFM met nu. Doebak leeft. Of met het uur een groter pijn op. Yes! Het tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks de geschiedenis wat gebeurde er al 5 juni door de jaren heen. Maar eerst hier Balthazar. Oh, but the night is not meant to make sense out of it all. Home, oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. I must have come through a phase, must have been in a daze.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 De energie is een beetje op, denk ik. Een beetje rond de middaguur, hè? hoor je dat? Uh, het zakt allemaal een beetje benen. Baltasar. Yes, plaatje alweer oud. Ze deed het sand. On the roll. And we're on the roll. Zeker, tweede gelding in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 5 juni door de jaren heen. 1989 studenten op, uh, op de studentenopstand in Peking... En je hebt er ook een stukje over zitten lezen. Over de Tankman natuurlijk. Hij stopt een kolonne tanks op de plein van de Hemelse Vrede. Een dag eerder is daar een gigantische puinhoop geweest. Hij heeft het leger en de politie flink huis gehouden. En nou rijden daar tanks. Het is een compleet afgelaten uh, afge plein. En dan komen tanks aan. Op gegeven komt er een man met boodschappentas aan. En die gaat voor die tank staan. En die gaat met die boodschappentas een beetje lopen zwaaien. Op gegeven staat die hele... Tankkolonne stil. maakt die tank een beweging naar rechts. Hij gaat ook naar rechts en weer naar links. Hij klimt op een gegeven moment op de tank, gaat met de, de tankbestuurder gaat hij praten. Klimt er weer af, gaat hij weer voor staan. Nou goed, het is echt dat je denkt van. De dag eerder hadden ze hem volgens mij gewoon doodgeschoten. Maar omdat ze toen zo uit de hand was gaan lopen, dachten ze van. Laten we nu maar overleggen. Maar goed, dat loopt dan... Het gaat zo'n paar minuten. Geven het gaat hier weg op een brommetje, geloof ik. Het is nooit echt geweest, duidelijk geweest wie deze man is, deze uh, tankman. Er zijn heel veel foto's van gemaakt. Die foto's zijn ook het land uitgesmokkeld. Want dat mocht eigenlijk niet. Hè. Het is ongehoorzaamheid daar. Dat, is, dat kan ja. je gewoon niet uh, promoten. En uiteindelijk een van die tankfoto's... Uh, geloof ik geloof dat het uh, Stuart Franklin was. Die was uh, de winnaar van de pers, uh, World Press foto van 1990 de 33e editie, die heeft daar toen uh, ja, een prijs mee gewonnen. Maar er waren er meerdere mensen. Hoor. Er is ook videomateriaal van, er zijn meerdere foto's van. Dus er zaten heel veel mensen in een flat gebouw vlakbij. Die hebben allemaal foto's gemaakt. Allemaal het land uitgesmokkeld. Dus er kwam in één keer een heel ander beeld van het land dan buiten. Dat is wel leuk. Ja. Dus uh, ja, ja. Het verzet, hè? Peking. Goed, verzet het verzet. Is verzet. Goed, ja, dat, is, dat is de man, hè? Dat is het teken van verzet. De tankman. Ja. ja leuk. Uh, van 5 tot en met 10 juni 1967 was het uh, de Zesdaagse Oorlog. En er werd ook wel junior genoemd. Dat was het dus tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. En als ik het zo een beetje lees, dan is het volgens mij ook toen een beetje dat, uh, dat uh, Israël toen uh, de Gazastrook bezet heeft. Want het bezetten van die Gazastrook in Sineë en de westelijke Jordaanoever en de hoogte van Golan... die heeft het door Israël bestuurde gebied verviervoudigd. Oh ja. Ja, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen daaromheen dat die uh, daar niet vrolijk van worden. Nee. Maar het is, uh, het is wel een heftige uh, oorlog geweest, even snel. En uh, ik zag ook op 6 juni kreeg het Griekse leger toen het bevel... om zich uh, over het uh, Suezkanaal in veiligheid te stellen. En, uh, en toen is ook nog een keer het Suezkanaal afgesloten... En ik heb wel het idee van, ik zag ergens ook staan dat het Suezkanaal weer open ging zoveel jaren later. Dat was ook. Uh, op vijf, deze dag. 5 juni, ja. ja. Oh, Oké, okay. dan nou, misschien ook wel juist bewust in dat in <coughs> 1975. Oké. Okay. Want uh, toen werd het Suezkanaal heropend. Dat sinds de Arabisch-Israëlische oorlog in 1967 was gesloten. Zo, dat is nog lange tijd. Ja, dus al die tijd konden die uh, boten jaar? daar niet door. Nee, dat moet toch een nou, zijn? Ja, je weet de toch de nog deze zomer, of deze, dit voorjaar, dat gedoe met die ene boot die. Uh, die vast is gelopen. Ja. Over, de, over de breedte. Ja. Dat ja. is boot. toch uh, ergens actueel weer, hè? Ja over. zeker. Nou, als we het toch over hebben. 1968, dit gebeurde. Thanks to all of you and now it's on to Chicago and let's win there. Kennedy has been shot. Is that possible? Oh. 1968, 5 juni, Robert Kennedy, oh. Kennedy oh. werd doodgeschoten oh. in een hotel ambassadeurs Hotel in Los Angeles. En door Sharon, Sharon werd hij doodgeschoten. En uh, Sharon, Sharon had zelf uh, gezegd uh, dat hij het niet meer kon herinneren. Dat hij onder hypnose was. En hij werd vastgezet ondervraagd. Hij uh, wist er niks van. En uiteindelijk gingen ze naar zijn plegen uh, En daar vonden ze een dagboek. En in het dagboek stond al geschreven dat hij op 5 juni 1968 Kennedy zou neerschieten. En dat had vooral te maken met het feit, we hadden het net al over Israël en de Palestijnen. Deze Shiran Shiran is een Palestijn... en die vond dat uh, Robert Kennedy te veel uh, zich bemoeide met uh, Israël... en veel meer op de hand van Israëli's waren dan op de Palestijnse hand... en vond dat daar iets aan gedaan moest worden. Uiteindelijk heeft deze, is deze man uh, de, de doodstraf toegezegd. Dat werd later levenslang. Uh, uh, Voorwaarlijk vrij kon hij dan komen in 2011. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk is hij uh, lang en vast In 2019 is hij zelfs nog neergestoken... En uh, toen is hij weer opge, opgekalivaat en de momenteel zit hij nog steeds vast deze. Shiran, Shiran, de, de aanslagplek van.. Uh... Robert Kennedy die natuurlijk niet overleefde. Het nee. was een roerige tijd toen. het ja, is wel. Een roerige uh, wel tijd. Uh, de, de, waardoor de naam Kennedy voor altijd uh, bekend zal blijven. Ja, ja, ja. Oh, ik heb afgelopen week weer ontzettend veel zitten lezen over de, de dood op Jonathan Kennedy. Al die theorieën, ook mensen die nieuwe theorietjes bedenken. Jezus, die zijn echt met pensioen of zoiets. Ongelooflijk. Echt, ja, ja, die zijn de dus er erin vast. Ja, leuk. In uh, op 5 juli 1806 wordt de Bataafse Republiek wordt het Koninkrijk Holland. En ik heb dan echt zo van Batavia en zo. Dat is toch in, uh, in uh, Indonesië en zo. Maar de Bataafse Republiek, het was gewoon Nederland. En het was de republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. En die was dus gevormd naar de Franse Republiek. En uiteindelijk is, uh, is die dan uh, in 1806, zeg ik dat goed? Ja, is het uiteindelijk Koninkrijk Holland geworden. Maar dat heeft ook maar vier jaar geduurd. En uh, ik denk dan dat het daarna dan misschien wel de Nederlander werd of zo. Zover was ik nog niet met uh, verder kijken. Oké. Okay, de strijd. Is de <middel> nou ja, daar komen we nog op terug. Ook okay, ook. Okay. <laughs> de strijd van Nederlands. Goed, ja. dit gebeurde er in uh, 1964, ja. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak... om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest... Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade. Ja, dat was heel mooi geregeld. Knullige video's. De Beatles kwamen in Nederland en gaven een concert in Blokker. Niet die winkelketen, nee. In een veiling in Blokker. En, uh, en dat had namelijk uh, de, de, de zoon van de burgemeester. Die had het uh, georganiseerd. Hij had wel eerdere dingen georganiseerd. Onder andere Louis Armstrong in Nederland. Gewoon Benny Goodman. En deze Essing, Die uh, normaal zeg maar in een veilingenhal waar groenten en fruit fruit werd ge, geveild, was nu de Beatles te zien. Het is, gisteren sprak nog iemand, mijn schoonmoeder, uh, is, is daar geweest. Die heeft die uh, uh, noem je, de Beatles gezien. Kan ze zich er niks van herinneren. Oh, oh, wat <laughs> erg? Maakte niet heel veel indruk. Was ook 1964. Nog helemaal het begin natuurlijk van de Beatles. Ze net een beetje een hitjes uh, hadden ze gehad. En nou goed, een van de hitjes was natuurlijk dit. Hoewel dit veel later is natuurlijk. Dit is al in 67 natuurlijk, maar goed. Ja, later werden het toch wat wilde natuurlijk. De Beatles concert in, uh, in Blokker. En uh, grappig is dat ze een monument daar hebben opgericht. 35 jaar later. Want heel veel mensen die in Blokker wonen, als ze daarover praten. dan zeggen mensen: Blokker, zeg maar wel iets. Waar ligt het ook alweer? Nou, waar de Beatles zijn geweest. Nee, oh, wat ja. is die winkel? Niet die winkel. <laughs> Hou eens op, het is gewoon een plaats in Noord-Holland. In de buurt van Hoorn en zo. Daar, oh, ja, daar ja, ja, rechts ja, ja, mee. Ja, ja. Nou, goed, wat nog meer? Ik heb een bijzonder verhaal. Het is in, uh, uh, vijf jaar geleden pas heeft uh, paus, uh, Johannes Paulus de, kijken, dat ik ja, de, de, de Zweedse Maria Elisabeth Hesselblad... Die, die hielp tijdens de Tweede Oorlog Joodse onderduikers... en die is door Fra paus Franciscus heilig verklaard. En dan denk je van, nou ja, er zijn toch zoveel mensen geweest... die onderduikers geholpen hebben, maar zij was een non. Ja. En uh, zij, werd dus, uh, zij heeft dus vele Joden en andere donaties gevolgd geholpen door een schuilplaats te bezorgen en ze werd op 9 april 2012 verklaard door Johannes Paulus II. En toen kreeg ze nog in 2004 de Yad Vashem onderscheiding. Dat is de speciale onderscheiding van Israël, hè? Ja. En op 5 juni 2016 werd ze heilig verklaard door paus Franciscus. Dus, oh. uh, maar wat ik dan denk, van nou dan moet die Schindler, die moet ook heilig verklaard worden. Ja. Hè? Ja. Al die mensen die zo'n Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen. Ik zie wel dat ze op dat uh, ze, is wel, ze was toen al flink op leeftijd, hè? zie ik ook. Dat ze, want ze was geboren 18 zoveel. Ze was... Uh, ja, was ze was al flink op leeftijd. Ze dus werd in 1888... 4 juni 1870. Ja. En ze is in 1957 overleden. Dus. dus ze, ze is totaal uh, 87 geworden toch. Hè? Ja, ze dan. nou ik bedoel, er was al in de 70 dat ze onderduikers had. Nou vind ik toch wel... Maar ze leuk. was een katholieke kloostersuster. Okay. Nou. Ze heeft ook in New York uh, als verpleegster gewerkt. En, uh, toen is, uh, was ik toen opgenomen. en toen is ze in Washington opgenomen. En uiteindelijk is ze dan uh, volgens mij weer naar Italië en Zweden gegaan. Uh, en alles. En ik uh, kreeg geen films van haar of zo. Nee, het maar me ook niks. Nee, nee. Dat, uh, er is nog zoveel wat we niet weten. Natuurlijk. Slag bij Midway in 1942 was een keerpunt tussen de Japaners en de VS. Uh, in de oorlog om de Grote Oceaan. En Japan had toen best wel wat overwicht. Dat kwam ook door Pearl Harbor en zoiets. En uiteindelijk uh, wist de VS wist een, een, een code te kraken... waarmee de Japanners uh, communiceerden... en zagen toen dat ze bij Midway zouden worden aangevallen. En daar hebben ze flink op ingezet, zeker vanuit de lucht... En uh, uiteindelijk was het toch wel een hele strijd. Tot diep in de avond zijn ze bezig. Uiteindelijk bij de vallen van de dag dachten de Japanners te kunnen winnen. Uiteindelijk hebben ze toch niet gewonnen. En toen uh, moesten de Japanners toch een beetje in boete. En uh, ja, hadden ze minder kracht meer op de zee. En dat is uh, langzaam toen overgaan naar de VS. Slag bij Midway. Het is echt een flinke slag geweest hoor. Sorry? Ja, ik, heb een, ik heb er nog één opvallende. Ja? Uh, er is in 1882 is een museum geopend in Parijs. Het Musee Crevain Paris. En dat was een wassenbeeldenmuseum in het negende rond arrondissement. moment. Maar grappig ook, op dezelfde dag, hè, maar dan uh, heel veel later... in 2004, was er een half ontblote vrouw... en die vernield uit protest het wassenbeeld van Vladimir Poetin... in de Musee in Parijs. Op dezelfde dag van het jaar dan, weet okay, je Oké, yeah. ja. Dus dat vond ik wel een opmerkelijk bericht. Dus uh, ja, de, de, de, ja, die mevrouw die was gewoon heel wat tegen die uh, Vladimir. Maar waarom nou weer half ontbloot? ja. Uh, yeah. Dan, dan ja. maak je eigenlijk misbruik van dat je een vrouw bent. Zoiets. Ja, misschien wel. Ja, ja dat dat de mensen denken... Ik heb borst, ik zal ze even aan je laten zien ook. Oh, zeg. Ik vind het toch al... Toen uh, nou, al. Nou. Ja, en dat, <laughs> daar was ik natuurlijk blij, niet blij mee. Zit nog nee. steeds in de gevangenis? Nou, ik denk het niet. 2004. Nee. Nou, dat zou nog kunnen. Zeker, zeker in, uh, in Rusland. Oké, okay. de, de academic... wish I could start a conversation, oh yeah You don't know how lucky you are You don't know what's coming next You don't know how lucky you are I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 My age. Ik had nooit, ik had nooit dat ik ooit mijn leven zou reageren. Nou, als ik dat te gaan doen, dan pas ik gewoon niet meer op mijn werkplek natuurlijk. Op werk met met een menselijke, met een, noem je dat, mens met een verstandelijke beperking. Mensen met een menselijke beperking. Menselijk, ja precies. En ik pas daar precies tussen. Echt, zo'n goede aansluiting ook gewoon, weet je wel? Ik bedoel, dat kind zijn van mij komt van naar boven. Heerlijke aansluiting gewoon. Maar goed, dit was natuurlijk uh, niemand meer dan de academic and catching my age. Het is alweer uh, tijd voor. de. de. de verjaardagen. Nee, helemaal niet. En het ging al niet zo best. Oh, mijn god, als ik het weer hoor, word ik al heel dramatisch van. Maar goed. Jawel! Nodig ze niet uit voor je verjaardag. Lijkt me niet verstandig. Zeker niet. Nee, dan euh, moet je ook wel een uh, envelopje met geld meenemen, denk ik wel. Of rekenen ze zo nou op bezoek te krijgen? Ja, zeker wel. Dat denk ik wel. Ja, inmiddels wel. Jos kon gisteren, ik, ik, ik geef het, ik, uh, hij appte gisteren, hij zegt nog gefeliciteerd. met Mijn verjaardag is er nog voor je gezongen? Ik zeg ja, door de cliënten. Ik vond het alleen jammer dat dat Freek en Suzanne was. Ja, ja die, ging, die zingen af en toe ook een, een stukje van Freek en Suzanne om met te pesten. Ze weten dat ik echt een bloedhekel aan nee, heb Wat gewoon. zingen ze dan? Blauwe dag. Ja, zoiets. Of ja. Uh, uh, fijn om je te zien of zoiets. Ik mis je. Dat soort dingen allemaal. Oh, oh ja. Oh, ja, ja. Allemaal, Die stal van drama gewoon allemaal. Toen zegt hij van... Ja, vooral die, die Freek. Als die zingt, lijkt hij net of je op het punt staat om klaar te komen. Toen dacht ik, nou zeg. het is even normaal. Goed. Ja, maar, Waar ja. waren we mee bezig? Met de verjaardagen? Ja. Vandaag is ze jarig. vandaag wordt ze 74. Oh, Superman. Laurie Anderson. Ken je deze plaat nog? We zijn in de jaren 80. Ja. Oh, ja. Niemand begreep hem. Dit duurde minuten lang, hè. Ha, ha, ha, ha, ha. Ze had een LP uit, wat was toen gewoon een LP's. Een hele LP met dit? Nee, maar het was wel echt vage shit wat ze maakte hoor. Metaalachtige, vage muziek. Ze woonde met Lou Reed tot 2013. Toen overleed Lou Reed natuurlijk. En ze speelt op zevenjarige leeftijd al viool. En ze heeft grap, grappige muziek gemaakt hoor. Haar laatste werk is uit en. 14, geloof ik, Ze doet nog wat, maar niet zo actief meer. Nou, Dat krijg je als je wat ouder wordt. Wie is er nog meerjarig of jarig geweest? Ja, goede, goede Time. Het was uh, Ludwig Ernest Time. En het was een Surinaamse liedjeszanger en spotdichter. Maar hij beweerde ook nog dat hij een onechte zoon was geweest... van Koning Willem III. Maar ja, hij had wel een hele grote fantasie... en een bezong de grote en kleine gebeurtenis van alle dag. En uh, ja, het is op zich wel een opmerkelijke persoon. Oké. Okay. Dus die moeten we maar eens een keer op gaan zoeken. Ja, zeker. Leuk als je denkt dat je echt tot een grotere stand behoort. Ja. Ja. Uh, vandaag zou ze jarig zijn geweest. Helaas alleen in 2009. Toen was ze 95 jaar oud. Ik heb het over Peggy Stewart. Of eigenlijk Peggy O'Rourke. Ze is gelaten, getrouwd met O'Rourke. Een man, zeg maar. Ze speelde al vanaf 1937 tot 2008 in films, in series, echt van... dus onder andere ook in deze serie speelde ze. Seinfeld in 1993. Die heeft gewoon ja, ruim 50 jaar in series gespeeld. Dat is toch niet te geloven in films? Honderden heeft ze gedaan. Deze Peggy Stewart. Vandaag is ook jarige uh, Mark Waalberg. Oh ja. Hij is van 71, hij is dus nu 50, zeg het goed. En... Uh... Hij speelde ook in Planet of the Apes, maar ook The Perfect Storm. En, uh, hij is ook uh, een tijd uh, model geweest voor Calvin Klein. Dat vind ik ja. dan wel heel apart. Hij zat ook in de groep Marky Mark, volgens mij. Hij heeft ook muziek ja, gemaakt. Ja, Marky Mark en Mark de Funky Bunch. Ja, wat een leuke plaat was dat. was dat, een, een hit met uh, het nummer Good Vibrations. maar Dat, dat, dat, leuke was, dat was toch... Uh, ja? Ja, ja. Gaan ja, ja. we die plaat? doen? Ja, dat is wel goed. Ja, die heb ik vroeger heel vaak gedraaid. Oh. Goed, vandaag uh, is hij ook jarig. Hij maakt van die heerlijke muziek even een wijvenplaatje opzetten, zeggen wij dan altijd. Kenny G wordt vandaag 65. Gaat hij eindelijk stoppen dan? Dat zou lekker zijn. Nee, hij gaat niet stoppen, gaat gewoon door natuurlijk. Hij begon bij Barry White en zijn orkest, Zijn uh, orkest begon hij te spelen. Uiteindelijk maakte hij muziek onder andere voor de bodyguard. Van, uh, ja natuurlijk, Whitney Houston. En uh, het is altijd toch apart om een man op zo'n hele lange fluit te zien spelen. En dan beweegt hij zo dat je denkt van... Ja, doet me toch niet te denken. Maar, ik weet niet wat... maar goed, hij is zeer populair in de Volksrepubliek in China. In de trein, de lange afstandtrein... wordt het nummer Going Home gespeeld. Okay. Het is een beetje zo'n mijmeren. Oh, ik ga terug naar huis. En dan hoort dit soort muziek bij. Kenny G wordt vandaag dus 65. Wie nog meer? Ja, wie vandaag ook uh, jarig is, is uh, Kent Fuller. Dat is ook een hele bekende Amerikaanse schrijver. Okay. Ken jij helemaal niet? Nee, <laughs> ik ben niet van de, van, de, van de boeken. En Ellen Foley, hè? Was Ellen, Foley. Oh, ja. 60. 60. Oh. Ellen Foley! Oh ja! 1951, wordt 60. 70. 70. Ellen Foley. bekendstruk stuk van uh, Meatloaf. Zij deed namelijk de vocalen En als Mietlof optrad, had hij een ander vrouwtje bij zich. Dat was Ellen Foley niet. Maar daar kwamen we later pas achter. Ze kwam later met een LP uit. Ik zat gisteren filmpje te kijken. Afro, stop op. En wat kan ze slecht zegt, zeg. Het zag er niet uit. <laughs> maar dit was wel een leuke plaat. We belong zeker, to the night. Zeker. Ellen Foley. Doorbraak door Miedelhoff. Later is ook nog actrice geweest. En heeft ze onder andere in uh, Night Court heeft ze een rol uh, vervuld. Nog even een ander. Dit was een betere plaat eigenlijk. van. Ja. In 2014 heeft ze nog een uh, cd uitgebracht. Dat heet About Time. En dat werd ook weer de tijd dat ze wat uitbracht. Goed. Ja, niet 70, als je al 70 bent. Ja. He? En uh, prinses Astrid van België is jarig, zij is ze van 62, dus ze wordt uh, 59. En uh, ze heeft al vijf kinderen en ja, ze, uh, een, een zus volgens mij van de huidige koning van België, toch? Oh, dat weet ik niet. Ja. Maar goed, toch even een ster, echte grote ster benoemen die van vandaag 57 wordt... Ik heb het over Torvald de Geus, die hier natuurlijk begonnen is. Hoewel niet helemaal hier ook Eerst heeft hij al bij Focus 103 gezeten in Alkmaar, Delta Radio, in Nijmegen Weet ik van uiteindelijk. En ik weet nog dat hij hier binnenkwam in 1995. En toen heeft hij een paar jaar radio gemaakt. Hij sprak alleen jingle te zien. En toen werd hij gevraagd voor de tros om daar een radioprogramma te maken. Dat is toen gestart. Uiteindelijk wordt bij Radio Noordzee gedraaid. Radio 10 Tienkolt volgens mij ook nog wel. Uiteindelijk ontslagen in 2012. Uh, oh nee, in 2007 ontslagen en uiteindelijk ook weer terug. Hij is nu ook buschauffeur. Nou, klinkt bekend. Dat is echt wel... Als je <laughs> hoger komt, dan ga je uiteindelijk buschauffeur worden. Goeie buschauffeur, ja. Hij uh, staat wel weer een comeback te maken bij RTV Utrecht. Dus uh, hij is wel weer terug in de wereld. wel de Geus, ja, grappig. Vaak met hem zitten babbelen. Hij heeft ook wel uh, middagprogramma's hier gemaakt voor mij. Goed, nog meer. Ah, oh, je zit toch, was de ja, Jurlanderkeus op, op te zoeken? Ja, wie vandaag ook nog jarig is, is Imke Wieringa. En dan denk je, wie is dat? Een schrijver? Nee, is dat, dat is die, dus die dame die samen met Brit toen in de. Vanuit Take Me Out kwam naar Meisjes in de Jungle of zo. Ze had die slang om de arm toen. Oh! Dat ze zo gilde. Ja, Weet precies. je wel. Dat ze, kan uh, me voorstellen. En die schijnt dus echt uh, niet meer weg te denken te zijn uit heel Dus uh, achter de schermen. Maar het was echt wel een razend intelligente dame. Ze had echt uh, uh, goede brains, in ieder geval. Goede brains. Ja. Nou, mooi. Straks is uh, dan korts berichten. Dus even kijken of even we toch een mijmer hebben over vroeger en zo. Dat het allemaal beter was. Hoor deze muziek natuurlijk ook echt bij je. Paul Weller. een mooie dag achter de rug. Het is nu weer wat grijsachtig. Je kan wel wat plusjes doen. Ook beter voor de tuin ook gewoon, hè. Heerlijk gewoon even. In die regen. Zo'n verademing ook gewoon. Goed. Paul Weller en the Sunset. Het is alweer later dan je verwacht. druk. En dan zijn we er weer. Zandvoortse berichten. Zeker. Roept toe vandaag in... Nou, afgelopen week in de Telegraaf. Telegraaf. Bijna de Telegraaf te lezen natuurlijk. Nee, was wel een hoop te doen. Of het feit dat VVD nogal van de torpen afblies... dat... Uh, de politiek zomaar kon veroorzaken dat uh, Zandvoort dicht zou gaan. Als er iets aan de hand zou zijn... zouden ze de, de wegen naar Zandvoort en van Zandvoort zomaar dicht kunnen gooien. Dat schreef later allemaal wat mee te vallen. Het was echt een beetje overdreven paniekerig verhaal op Facebook. En er kwam zelfs ook nog een kolom overheen. Van, wie was het ook een Wijnand Burger? Die deed er ook nog even een schepje bovenop dat, uh, ja, dat alles gere uh, geregeld werd. En ze zeggen, het zou misschien vol kunnen komen bij... Ja, Net zoals bij een brand of een hele grote uitbraak van iets... dan zouden ze over korte tijd misschien uh, de, noem je de wegen kunnen afsluiten. Maar dat gaan ze niet zomaar doen. Nee, nee dat was werd wel gemakkelijk hier en daar. Dat heb ik zeker gehoord. Ja. Uh, als je, je net je mond in een ontbijtje wil zetten, wacht even. Oh. Want het is eigenlijk beter als je gewoon om, van 11 tot 3 uh, bakt... Uh, Slagrijder Halte die bakt uh, burgers voor Liam op het Raadhuisplein. De totale opbrengst komt ten goede voor Liam. Dat is het jongetje waar uh, daar 2 miljoen voor opgehaald moet worden... omdat hij een bepaald medicijn moet krijgen. Oh ja, dat was echt bizar van de prijs daarvoor. Dus, uh, dus denk erom, ga er even heen. Dus uh, van 11 tot 3, dus ga lekker een hamburgertje halen. Of twee. Ja. En uh, de hele opbrengst is dus voor dit jongetje. Nou, dat vind ik dan wel een hele goed initiatief. En daarom uh, wilde ik het toch even zeggen. Ja, zeker. Nou, wat we eerder over gehad misschien... Uh, de, had ja, ik vorige week de NL Doetdag, de actie NL Doet. In Huis van het Duin hebben ze, zijn ze fanatiek bezig geweest. Een groep van 15 mensen hebben daar balkons en tuins onder de handen genomen. En Gudo de Hond die heeft ook koffie geregeld. Nou, het was een gezellig samenzijn. En om vier uur was het alweer afgerond. En uh, nou ja, goed. Uh, leuk. En verder, uh, goede berichten ook. Alles wordt wat, wat soepeler. Uh, er zijn weer kofferbakmarkten zijn weer gepland. En allemaal op 27 juni. is dus op zondag. En uh, 25 juli. En op het Gasthuisplein. Uh, wordt dan uh, de, de organisatie is in handen van uh, Stichting Zandvoort, Inside en uh, Wapen uh, van Zandvoort. Die hebben dus uh, kofferbakmarkten gepland. Ja, hartstikke goed. Ja, uh, je kan een cursus gaan volgen als je geïnteresseerd bent in de lo uh, lokale politiek. Dus niet alleen maar zeuren. Maar ook meedoen. Ga, mee doen. Je, ga je ook eens kijken wat het is. En die cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. 15 juni, 24 juni en 1 juli van half acht tot tien. En gezien het feit dat de coronamaatregelen worden afgebouwd, lijkt het dat de cursus misschien wel in uh, raad zal gehouden kan worden. Het maximum aantal deelnemers is 15. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. En de aanmelding is gratis... en kan tot en met woensdag 9 juni via griffie at En uh, je kan er sowieso contact opnemen met de griffie zelf. Dat dus, uh, 023 en dan 574-0425. Oké. Okay. Nou, de cursus is trouwens ook volledig toegankelijk... voor mensen met een beperking. Ja, logisch. Dus uh, rolstoelvriendelijk. Ja, dat deze nou, gaan we dat toch noemen elke keer gewoon. Natuurlijk. Mensen in de rolstoel kunnen toch een hele goede bijdrage leveren aan de maatschappij. Die moet je erbij betrekken. Nou goed, euh, ja, sowieso zou het leuk zijn als het op locatie in plaats van achter zo'n schermpje. Ja, zeker. Dan krijg je toch het gevoel als je daar bent. Dat je denkt: van, oh ja. Maar het scheelt je wel een hoofd tijd, vind ik hoor. Want ik heb wel heel veel gedaan de ja. laatste Ja, jaar. maar ik denk maar... op locatie, ik, ja, voor zo'n schermpje kan ik weinig uh, concentratie opleveren. Ook altijd. De fusieschoep wordt niet zo uh, heter uh, gegeten als hij wordt opgediend. Dat stond er een stuk in, het, in de. De Standveldse kant te lezen. Ze hebben een onderzoek gedaan van uh, Berend Schot. Heb gekeken naar de ja, een financiële gedeelte tussen Zandvoort en Halem natuurlijk. Want er was hoop te doen om het feit dat Zandvoort toch even geld moest betalen aan Halem voor allerlei zaken. Ja, en dat, dat vonden we hier belachelijk gewoon allemaal. Dat kon allemaal niet. Ze hebben ernaar gekeken. Het schijnt toch. Sowieso was dat besparing bij de start dat het uiteindelijk, als je er goed naar ging kijk, kijken... is het toch interessanter voor Zandvoort om bij deze fusie erbij te blijven. Met elkaar te blijven, zeg maar, Zandvoort en Haarlem. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze ook gezegd... van: er moet meer overleg worden ge gevoerd. Er is wel duidelijk verschil tussen Zandvoort en Haarlem. Haarlem is qua sturing aanzienlijk formeler dan in Zandvoort. Zandvoort misschien onderling nog een beetje geregeld. Oh, jeetje, vriendjespolitiek, nee toch. Nee, nee, dat kan niet. Maar uiteindelijk is het dus... Uh, nou ja, ze hebben afgesproken dit toch... Dit, deze advies toch te hard te nemen en ermee wat te gaan doen. Dus uh, je hoort het. Ik hoor het. Je hoort het, ons ambtenaar. Ben je blij mee? Nou, nou. bijzonder. Echt uh, blij. Dat is zullen, we, zullen we Markie Mark maar gaan draaien? Ja, Featuring ik de Funky Bunch. Ik hoor het. Hij is jarig vandaag, onze Mark. Van, ja. van 5 juli. En uh, dit nummer heeft hij gemaakt Good Vibrations. Yes! Echt een tijdje geleden dit, hè? Zeg uit de beginperiode van, uh, van ZFM. kon hij goed dansen. Echt 1991, de beginperiode van ZFM. ZFM is ook begonnen in 1990. En is Marky Mark in de Funky bands Good Vibrations. En je zou denken, uh, heeft dat, heeft dat... Heeft nog een of andere... Uh, met dit? And the the Lijkt het hier nog een beetje op? Dat is ook de andere goede Good Vibrations, hè? Van de Beach Boys. Nee, had het niet geworden. Nee, nee, dit is een 1966. Uh, iets ander ritme. Iets ander ritme, ja. Nee, ik geloof niet dat ze dingen van uh, dit nummer hebben gepikt. Favoriete klassiek. Precies, dat was een favoriete klassieker hier bij Dubai nee. Hadden we het nou nog over die uh, twaalf naakte vrouwen gehad in Dubai, of Hadden we het daar niet meer over gehad? Nog niet lang genoeg. Nee, nee ik, dat Kan jou niet lang genoeg zijn. Ga maar door. Nou, dat was dus zeker twaalf vrouwen zijn aangehouden en ja. uh, ze hadden dus uh, voor opnames. Op op een balkon naakt gepasseerd met hakken aan en alles. Ja. En het Oekraïnse consulaat in Dubai heeft dus, uh, de Britse omroep BBC laten weten. dat elf van hen de Oekraïnse nationaliteit hebben. En uh, de, de, de, ze zijn dus ook allemaal gearresteerd. Dus ze kunnen een half jaar gevangenisstraf krijgen. Echt waar? Krijgen. Ja, en de organisator van de opnamesessie is een Rus. En die, uh, die kan dus anderhalf jaar gevangenisstraf krijgen hiervoor. Nou, die beelden die dus gemaakt zijn, het is echt schandalig natuurlijk. Ik bedoel, als je hier op het naakstand loopt, zie je het gewoon de hele tijd. Maar uh, ja, wie pornografisch materiaal publiceert... kan, uh, kan daar in, in Dubai dus uh, geld, geld moeten en gevangenisstraf zien. En scheld, vloeken... Uit, uh, negatieve uitlaten naar anderen is ook verboden daar. Het ja. mag ook niet via de telefoon en op social media. Ja. Dus daar kan je allemaal zelf straffen op. Hoe krijgen? Die zijn wel al ver daar hoor. Want Dat is natuurlijk wel een beetje het voorland waar wij naartoe gaan. Natuurlijk, want het is allemaal wel leuk, al die uitingen van uh, exp expressie en zoiets. Maar andere mensen nemen er toch aanstoot aan. Ja. En dit is chockerend. Waarvoor moet je dat doen? Ik bedoel, let even op wat de groep wil. En als de groep die kant op wil, dan loop je daar gewoon achteraan. Want het is wel het beste voor je gezondheid en ook voor, voor je medemens. Dus stoor mensen niet met dit soort blote acties helemaal. Dat is verschrikkelijk. Voor nodig. Het is maar eind vorig jaar ja? werd wel bekend dat de Emiraten hun wetgeving iets willen versoepelen. En dat zou vooral gebeuren om een aantrekkelijkere bestemming te worden voor grote bedrijven en toeristen. En dat moeten ze ook wel, ja? want ik hoorde He? afgelopen zondag hoorde ik over dat ze nu bezig zijn nog met het rijden op waterstof en zo, hè? Okay. Dat ze daar heel ver in zijn. Ja, maar dan dat is wat als dan de olie weggaat, dan hebben zij geen geld meer daar. Ze hebben geen inkomsten meer o, in het ja, land. Dus, dan, dan, kan dan, dan, de, dan krijg de, dan je echt een heel groot iets. Hè. Ja, precies, dan, dan loop je straks in een... Uh... Dus ik ben heel benieuwd. Ja, het was vorige week bij Buitenhof. Of nee, of, nou, nee, van 10 tot 11 of zo. Oh, okay. maar, uh, ja. ja, de waterstof, dat moet het gaan worden natuurlijk. Ja. Ja, en daar zit de olie en daar, ja, daar draait de hele dus wereld ja, momenteel om. Dus dan om. moeten ze maar zeggen... van nou, Oké, okay, kom die films maar maken bij ons. Ja. Want uh, dan krijgen we in ieder geval wat geld binnen hier. Zeker. Nou, altijd bloot. ja, bach. Ik, moet... Ik heb hem uh, gedeeld volgens mij. Het is momenteel ja. natuurlijk ook hoop te doen over het feit dat uh, sporters... Uh, wat was er één uh, vrouw in de sportwereld de, die atletiek doet? Die zegt ook mezelf, het is allemaal wel leuk. Al die strakke broekjes en zoiets. Maar het leidt ontzettend af. Het gaat om de sportprestaties. En het schijnt dat sommige dames een mooiere lichaam hebben. En krijgen betere contracten aangeboden dan anderen. En dat is één Sportvrouw die heeft gezegd... ik trek gewoon een, legging, een lekking aan. Lange mouwen. Ik, ik hoef niet van die strakke broekjes meer aan. Het, het, het, het heeft ja, niks te maken met sport. En Dat denk ik zelf. Logisch. Tuurlijk. Eigenlijk het is het ook zo. Ja. Eigenlijk is het ook al zo. Ik bedoel, ja... Gedraag je gewoon? Ik bedoel, het is, het is toch schandalig gewoon dat ik als man. zijn... echt dat vrouwenvoetbal leuker vind dat mannenvoetbal. dat is gewoon echt schandalig. Daar moet ik eigenlijk gewoon. gesprek bij een psycholoog voor gaan volgen. Dit is natuurlijk helemaal niet in orde. Dat is gewoon iets wat ik. Uh, ingebakken in heb gekregen. en dat moet eruit geslagen worden. Daar moeten we eigenlijk. een soort. vaccin voor gaan. Vaccine, uh, gaan inspuiten. Dat man. gewoon die, die, die lusten die seksuele lusten onder controle krijgt... dat zou zoveel ellende in de wereld Nee, ik, ja, ik zeg iets in drinkwater. Iets in drinkwater. Ja, ja, dan ben je klaar. Ik bedoel, echt die emoties... Ze doen ook en jodium die, die, erin. Die, die, die lusten die een mens in zich draagt... dat kan zoveel ellende veroorzaken. Daar moeten we echt een vaccin voor gaan bedenken. Nou ja, ik zou je zeggen... Ja? <laughs> ik heb toen op een gegeven moment... was er een advertentie ergens van... dat Juveldex zei... zei wat zou je doen als je god was? Ja. Toen had ik zo van... nou, ik zou zeggen van... Nou, laten we proberen dat er drie of vier jaar geen nieuwe kinderen geboren worden. Weet je wel, drie, vier jaar. En dan, uh, dan, Geen uh, ja. En dan, Ja, uh, en dan is de wereldbevolking wat verminderd... en dan is het gewoon goed. Maar als je het inderdaad dus de anticonceptiemiddel... eventjes in het kraanwater doet, gewoon twee jaar... Ja. Nou, dan worden gewoon wat minder kinderen geboren. En dan krijg je wat meer ruimte. Meer ruimte op de woningmarkt. Meer ruimte... Uh, om uh, gewassen is, te verbouwen en al die dingen meer. Ja, dat is okay. me toch wel een goede zaak. Maar wie gaat straks uh, die oudjes wassen dan? Want daar zijn dan niet zoveel mensen meer voor. Maar die krijgt dan een, een, een gat van... Hé, hey, dan hebben heel weinig jonge mensen. Heb je één jaar ook geen, geen school, weet je wel? Eén of twee jaar. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja precies. Ik weet het niet. Nou, het geint het eerste, op korte termijn... Ja, als je dan gewoon jaar, zorgt dat er geen mannen je... geboren worden. Twee jaar. Geen mannen geboren ja, worden? Ja, wel vrouwen. Oké. Okay. Nou, ik zal uh, Klaas uh, Swaap even mailen. Kijken wat hij ervan vindt. Ja. Die is toch bezig met die bikken. Kijk, dan heb in ieder geval die verzorgers kan, voor die ouderen. Kan ik het meenemen. ja. Nou ja. <lacht> Dit is wel ja. een rol bevestigend, ik. Eigenlijk moeten mensen natuurlijk wel geüpdate worden. Om toch, ja, als we één met een tuur moeten gaan leven... moet er toch wel iets gaan gebeuren. Dus uh, transhumanisme, daar zijn ze al over mee bezig. Maar dat is de theorie niet okay. uh, nou. ja, ja, ja. Goed voor even, Dan mag ik wordt uh, geluld door die filosofietjes... die wij hier op u loslaten. Eerst maar even een stukje muziek. Skeletons! Easy I've been life. going out of my mind Cause you're giving me way Too much adrenaline, hold the line I heard a little bump in the night yeah. Although it's good on paper On occasion we collide We collide I'm finding it hard To pass the time Without you You spell it Something dark that I like But I can't quite put my pinky on it Got a good appetite for a bad reputation But I don't wanna be just another one of your Skellons. Six feet deep like Could have been so sweet Fast Fasten your seatbelts, call the police when I start to believe it Skellons. Everybody round here's gone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 Like, could have been so sweet, bro. Fast in your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got... gone. Everybody round here's Skeletons. Skeletons. One at a time they all appear. Ja, lekkere fijne muziek op de zaterdagmorgen bij mijn toebaklet. Holland Roots, en nog eens Roots. Easy Life is a band, Skeletons. Live a beach. A beach, sorry. Nee, niet een beach. Nee, dat is wat anders. Ja, goed, en dat vind ik toepasselijk. Door, want wij zitten hier aan het strand bij ZFM. Omdat is het muziek op de radio Slinger. Aan het strand. Het is heerlijk weer. Ik ja. mis het een beetje. Maar ja. Ach, het is goed te doen. Water, het water is een, heeft een geweldige temperatuur. Gewoon. Goed. Nou, nog even stilstaan met het feit... dat vandaag in 2004 overleed hij... de acteur en president Ronald Reagan... 93 is Hij was de 40ste... Uh, ...de 40ste president van Amerika van 1981 tot 1989. Hij was toen in strijd met Rusland, weet je. Hij had die wapenwetloop tussen Rusland. Het wapenafweersysteem had hij gemaakt. En uiteindelijk wist uiteindelijk daar toch doorheen te breken. Niet met, met wapens, maar met gesprekken om uiteindelijk dan toch te ontwapenen... ...en tot elkaar te komen. En er zijn natuurlijk ook heel veel beeld, beeldmateriaal van dat ze elkaar ontmoeten... En dat hij ook allerlei grapjes maakt in het Russisch. En dat Corbettje op een gegeven moment zegt... ja, dat grapje heb je nou al zo vaak gemaakt, daar houden nou maar over op. Maar echt, deze Ronald Reagan was wel van de grapjes, hè. Hij had echt van die one-liners, we doen er even eentje. We doen er even eentje. Ik ga niet oog maken van deze campagne. Ik ga niet voor politieke zaken gebruiken... mijn opponents' jonge en inexperience. <laughs> Hij was zelf de oudste president die er zat. En dat stak niet onder stoel of bank. En daar ging hij ook mijn strijd door te zeggen van. Ja, mijn opponent, mijn tegenstander, is zo jong en onervaren. Ja. Ik heb natuurlijk veel meer ervaring. Ja, en ja, ja, ja. had meer van die one-liners dan dit. in Want ja, hij was van een leeftijd. En hij had een boekje vol met one-liners. En het uh, zat een interview van, uh, uit zijn bureau, vlak voor die doos ging, hebben ze een doos gehad. En daar stonden echt honderden one-liners in die je gewoon, zeg Aldo's maar... door zijn vrouw gemaakt waarschijnlijk, hè? want die was enorm actief met zijn uh, campagnes. Ja, is dat zo. zo? Ja, ik Goed. Was, van de week was er een special over hem. Maar toen was het ook dat hij, uh, die keer die dus vertelde van, hè, dat die uh, opponent uh, veel jonger was ja. en zo. Maar ondertussen hebben ze alleen dat onthouden. Ondertussen had hij dus uh, verklapt. Dat ze ergens uh, een missie bezig waren van Amerika. En toen okay. zat een van het publiek van die zat van. Zegt u nou dat, uh, dat uh, de, de, de USA daar uh, bezig is? Nee, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd hoor. En we hadden <laughs> gewoon echt zo zitten te vertellen dat daar dus uh, contact was gelegd over wapens en lalala. la la. Oké. zijn mond voorbijgeraakt. Maar hij, hij, echt, het, het blijft hè? Van, zoals je doet, yeah. kan je echt, uh, je kan een heleboel uh, door een smile in de door uh, een beetje grapjes te maken, kan je een heleboel andere dingen weer laten vergeten. Hè? Dat is heel grappig is dat. Ja, het is gewoon tegen het overgestelde van, uh, uh, van Trump natuurlijk, de man die bijna alleen maar lachend op foto's ziet. Ronald Reagan. Hij ziet, zag overal humor in. Ik vind ook dat hij een alcoholistische vader uh, had. En waar, daardoor moest hij alles relativeren om er iets moois van te maken. Nou goed, ja, hij is ook vijf, hij is ruim vijf jaar getrouwd met Nancy, natuurlijk. Die waren onderscheidelijk bijna, geloof ik als. Was er ook dat nummer de, uh, nummer van gemak van. Uh, Frank Sinatra over Nancy, of was zijn dochter heette Nancy? Ja, zijn dochter uh, heette Nancy. Het ging niet over deze Nancy. Nee, klopt, dat was een ja, andere, sorry, ik laat me even, andere Nancy. Ja. Nee, goed, ze zegt ook wel eens, een we gegeven gingen we uh, op, tournee En dan hadden ze twee kamers voor ons uh, geboekt. En ze dachten, ja, die oude mensen willen vast wel een aparte kamer. Toen zegt Nancy, nee, nee, ik wil echt één kamer met hem slapen. Anders dan gaat het allemaal niet door. Dus uh, ze waren gewoon uh, lief voor elkaar tot het laatste aan toen. Ronald ja, Reagan dus. Echte die overleed in 2004 op 93-jarige leeftijd. Ja, maar sommige mensen die zijn dan al zo lang bij elkaar. Die kunnen gewoon niet slapen zonder elkaar. Nee, ik kan me voorstellen. Snap, ja. ja, nou goed, dat hoor je vaker natuurlijk nog even een paar jaar later. klinkt alsof jij dat ook hebt. Ja, ja ik kan ook echt dan, tijdens vakantie, als ze weg is, denk ik van Jezus, ik had toch even die opblaaspop moeten kopen laatst. <lacht> Pruik erop en. Klaar. Ik kan ook een paar kussens gewoon neerleggen zo, en dan kan je die omarmen. mijn armen ja of het? Uh, of dat is, een, het is leuk dat ja? doen ook mensen met uh, die bijvoorbeeld een borstoperatie krijgen is weer wat anders maar huh? dat je dan het, het lichaam kan gaan uh, namaken en dan kan je dat vullen met gel en dan krijg je dus gewoon exact uh, hoe ja. het was ja zo dat gel en dat is toch wel een leuke, leuke activiteit om een keer te doen ja zeker zo'n gel in laten spuiten dat heb ik hoor ik nee, meer niet, dingen nee die laten spuiten <laughs> okay. helemaal, eerst, eerst helemaal in uh, en met gips en daarna uh, in het model dan giet je dat Jellen, en dan heb je daar perfecte. Uh... Oké, okay. een nou, kennis van mij die is wel heel erg goed met boetseren, ook het lichaam. Ja. Dus die kan vast wel iets van mij regelen, denk ik. Nou, ja. Zullen we kijken wanneer de, de, de vakantie weer beginnen? Ja, ze gaan vast weer naar Turkije. Of jullie, dan moet je mee volgens mij. Nou, ik ga wel nergens in dit jaar. Ik heb mijn vakantiehuis hier. Ik heb oh, ja. alles binnen een paar kilometer geregeld. Aha. Dus dan weet je het in ieder geval. Lost, hier Hotskin self-awareness. Pride coatin yes, I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no in. with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking down it like a gun's barrel Aren't we all searching for the serum that could help us breathe and leave our state of peril? All of us have made defensive scarecrows that we scatter around our fields and treat like heroes When they scare away the things that we should cherish Cause we're too embarrassed to admit the fears that we're lost Yeah, but what does it matter? I get too combative, inside of me is a personal canvas The pain can be flat, I get messy when I start to get rattled The heart of a savage, and quiet when I lurk in the shadows But something I'm matter, but I don't wanna to be dramatic. But look at the data, it's obvious that humans are fragile We tend to get mad at the ones that call us out But the fact is we need some That'll be honest when we fly with that handle. I admit I throw a fit when I begin to win rebel. Keep my wits been off the grid, but now I'm back in the saddle. My intent is not to rent, I like the own what I value. I can take you on the fence and maybe pick up the paddle. I like the wall against the current, that's the way that I travel. Opposite to what the greatest got the brain of a rebel. Take initiative, I'm diligent, on every level I never can settle, I like to keep my foot in the pedal. Yeah, I love the pack arenas and all. But what I really wanna do is learn to handle my thoughts. And put the reins on them, show them I'm the one that's the boss. And pull them back when they get out of hand, I'm breaking their jaws. I'm taking the flaws, they told me I can never revolve. And pull a bane on them, them oh, you think in you ought to know better ain't no way around it applaud the traits that i want they say i can't afford what it costs but i, I, I, I, I manifested this feelings how you grow and learn your lessons kids take the worst and try to make the best of it 'Cause when you fail just know that it's a test in it you can learn to pick yourself back up again and train your brain to not be such a pessimist it's okay to make mistakes just don't forget that there's a higher. but i skip the exit when i'm These burdens are heavy and I'm hoping it don't bury me. I used to be joyful and skip so merrily, but now I'm too cautious and tiptoe carefully. Mine mind left, and it's nowhere to be found. Am I a big old parody? Cause it's no fair to me. And now I'm at the point where I'm spending a grand a week on hypnotherapy. Look, I'm trying to wash away my sins. I got a group of loved ones that ain't my friends. And if I ever take a nail, then they might grit. And they all want to see me stay in the cage I'm in. So when it comes to anybody, there's no trust for no one. Man, so what? My whole plan's to go nuts. My shoulder's ready for most drugs. I'm gon' judge anybody trying to enter my circle with no love. Hold my sanity's gone. I'd rather be torn from this planet. They planted me on your stats a reward. I'm actually bored with having a sore heart. It's torn apart from a family that I don't have anymore Man, hold up I was living so oblivious for millions It really was a pity, huh, a pity It's kind of funny what a penny does Mixed in with a mini buzz I feel stuck Life got me by the neck with a blade against it Cause I was running late for the train and missed it The only thing I feel is pain and vengeance So I'ma act out like a raging misfit And every verse I lay go stay sadistic You wanna hate me? Good, great, terrific You'll never see the day when my anger's dismissed You better go and change your wish list Cause I Do not treat de like some Grote bombasting. gemaakt om de wereld. We af. Niemand schijnt te kunnen schelen. Dat en is het goed dat we terugkomen naar de groeps. Dames en heren. Ja, wel, we moeten weer groepsdynamiek, groepsdynamiek hebben. Groepsdynamiek. Let op oh. onszelf. En als je je vaccineert, ik ga het ook al wel lekker een praatje houden. Dan denk je ook om jezelf. Om, je, om en al niet, dan je ja. iemand jezelf. Ja, wat nou? Ja, ja precies, even duidelijk. Nee, ik bedoel, je, je bent echt beschermd, maar je bent ook minder besmettelijk. Ja, ik heb gisteren wat geld gekregen namelijk van de staat. dat dit Oh, uh, oké, okay. ja, ja, ja. ja ik denk dat het ook. mijn theorie is natuurlijk, het is mijn spreek. theorie. Nee, ik heb gewoon gratis prikken uh, gekregen, ja. gekregen en uh, vakantiereisje om dit te vertellen op de radio. Goed, nou, we ja, lopen ja, afgelopen zaterdag prachtig weer, ja? maar het is de politie massaal uitgerukt omdat er een melding was binnengekomen dat op het raam van een auto op de A6 het briefje zat. Help, ik ben ontvoerd. En een automobilist had de politie ja. gewaarschuwd... nadat hij kinderen op de achterbank van de auto had zien zitten. Ja. De melder bleef de auto op de A6 volgen... totdat diverse agenten het voertuig staande konden houden. Ja. Ik zie dan zo in mijn hoofd van de zes van die auto's gelijk weer erachteraan... zoals in Amerika, maar dat was dan net niet zo. Maar ja, bij deze ingreep waren wel verschillende politieeenheden betrokken... en in de auto bleken vader en moeder met hun twee dochters te zitten... En de agenten kwamen er al snel achter dat er geen sprake was van de ontvoering. De oudste dochter bleek niet mee te willen naar de meubelboulevard. Oh. En probeerde hier met een ontvoering onderuit te komen. En Dit is wel goed, gruwelijk ook, hè? Na, na een goed gesprek met de agenten kon het gezin zijn weg vervolgen. Het is niet bekend of het gezin alsnog naar de meubelboulevard is gegaan. Ik yes. vind het wel een geweldig iets. Dit is echt een stom briefje. Echt, ja. Heel, heel Noord-Holland wordt afgezet. Oh, oh, echt, oh, oh. Zand wordt echt dagen of uh, urenlang niet meer bereikbaar. Omdat er een briefje ergens achterop... Dat zijn die momenten dat je zo blij bent dat je kinderen hebt. Hè? Ja. Dat weet je zeker. denkt van nou, gezellig, we gaan winkelen. gaan nou. ga we een keer erop uit. En jullie willen heel graag naar de woningboedel. Want jullie zijn altijd bezig ja. met onze meubels. Het is nooit goed genoeg. Nee, maar ja, ik ben dit. ooit ook met mijn zus en haar dochter dan, en mijn zoon op vakantie... De auto en uh, die was ook zo geilig. Die wilde helemaal niet weg. En het was echt net alsof we haar echt wederrechtelijk van haar vrijheid uh, beroofd hadden. De hele vakantie. Huh. En uh, uh, ja, het was een weekje, maar. maar ja, ze had helemaal geen zin. En uh, daar wilde hij net uitgaan met vriendinnen. en lalala. Het is altijd grappig als je ja. jonge ouders ziet met de kinderen. En die gaan op de grond liggen. En echt de meest gekke dingen doen. En die ouders staan erbij. Die vinden het zo gênant. En wij toch wat oudere mensen kijken. Zo, oh, joh, maak je niet te druk. Het gaat vanzelf over. Ja. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Voor mij hoef je niet te gêneren hoor. Ik heb het ook gehad deze fase. Dus, uh. Maar je ziet ze echt, echt generen, van, Oh, wat stelt ze zich aan. Hou eens op. Al die mensen kijken naar ons. Ja. Ja. En we genieten ervan. En die lachen ervan. Ja. Wat gebeurt Want, sorry, wat? Dit hebben wij vroeger ook gehad. Wat ja. een herkenning. Wat blij dat zij dat ook hebben. Ja. <laughs> dat, dat, dat ik het toch niet helemaal fout gedaan heb gisteren. Nou goed, Goed bericht. Uh, Donald Trump, je kent hem nog wel. Ja, ik moest ook even nadenken. Wat, wat, wat, had hij een televisieprogramma vroeger? Ja, ja. Oh ja, en dan dat vergeet je altijd. Je're dat deed hij altijd. Uh, hij heeft natuurlijk, op, uh, uh, uh, het huis is natuurlijk het Witte Huis bestormd door allerlei uh, volgers van Trump. En toen heeft Trump ook allerlei rare dingen gezegd. Dat ze uiteindelijk uh, goed bezig waren, maar uiteindelijk ook weer niet. Hij was heel ondu onduidelijk daarin. Uiteindelijk heeft, Trump, uh, heeft Facebook gezegd dat ze hem nog in ieder geval twee jaar veren van Facebook. En, uh, en, en zelfs de aanhangers van Trump die zeggen van uh, de beoordelingscommissie, zegt van. Die uh, is onafhankelijk en zegt: Het is toch raar. Er staat nergens bij Facebook dat je dit soort dingen niet mag zeggen. En nu wordt hij een keer wordt hij geweerd, twee jaar. Dus ja, het schijnt in ieder geval nog wel wat ruimte te geven, want hij gaat natuurlijk in 2024 weer voor de verkiezingsoverwinning. Uh, ja? uh, dus over nog een geen... jaar begint hij alweer met zijn ja. campagne. Ja. Hij, wordt dan, oh. hij wordt echt de oudste president van Amerika, denk ik. Ja. Reagan, Reagan was oud, maar hij gaat het. Hij gaat het vestigen. Nou ja, vestigen. Biden is oud ook, hè? Ja, oh ja. Die, nee, die gaat het al vestigen natuurlijk. Biden is, uit, is de oudste dag, de, de, denk ik. Zij de oudste. Maar is... goed, in ieder geval... Uh, in 2024 probeert hij weer president te worden van Amerika... om alles weer recht te zetten wat nu weer scheef getrokken wordt... zegt hij ja, zelf natuurlijk. Nou, laten we het hopen. Laten we hopen. Nou goed, het laatste plaatje voor, uh, zeven, uh, voor tien uur is dit. Yes. Uh, precies, Gun. Ik zou zeggen, pak deze mooie grijze dag. En de zonnige dag komt er vast wel weer aan. Dat kan niet anders gewoon. Mooi weekend! Dit is Hoi!